Hij wil ook dat de politie meer prioriteit geeft aan het behandelen van wapenvergunningen. In Syrië is de Amerikaanse ambassadeur Ford bekogeld met tomaten toen hij een oppositieleider opzocht in Damaskus. Zo'n 100 aanhangers van president Assad waren naar het huis van de politicus gekomen om te protesteren tegen de ontmoeting. De ambassadeur Ford verschanste zich in het huis. De politie kwam na ongeveer een uur en kon voorkomen dat het pand werd bestormd. Syrische kranten uiten onlangs kritiek op het bezoek van Ford en de Franse ambassadeur in de stad Homs... Die zouden daarmee het protest tegen Assad hebben aangewakkerd. In Duitsland is de moordenaar van de tienjarige Mirko veroordeeld tot levenslang. Mirko werd vorig jaar op 3 september ontvoerd, vlak over de grens bij Venlo. Vijf maanden na de verdwijning van Mirko werd de dader gevonden. In Duitsland kunnen mensen die tot levenslang zijn veroordeeld... ...na 15 jaar om vrijlating vragen. De rechter oordeelde dat in dit geval van verzwarende omstandigheden sprake is...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 De files van 6 kilometer en langer die staan op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... ...tussen Meer en knooppunt Eemnes 10 kilometer. Verderop tussen de Afrit Soest en Hoevelaken nog eens 10. A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Roedervarensveen en Hoogmade 7. A13 van Den Haag naar Rotterdam bij de Afrit Berg naar Rooderij 6. A15 Europoort richting Rotterdam voor knooppunt Vaanplein 7. Verderop richting Gorken bij Papendrecht 6. A20 richting Gouda bij knooppunt Gouwen 6. A27 van Utrecht naar Almere tussen Houten en Wildhoven 10. Door een ongeluk zijn beide rijstroken dicht. Alleen de vluchtstrook is open. De andere kant op vanuit Almere tussen Hilversum en Utrecht-Noord, 8 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker.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 Along, la la la la long, long, long, long, long, long, long, long, la la la long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, I my is de lange, hete zomer van ZFM. ZFM Zandvoort. ZFM Zandvoort. 106.9 FM. ZFM. Mijn hoofd My head is stuck in the clouds. She begs me to come down, says boy.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 Een check-in,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 Take another day ZANG